uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een drugsvangst in de Rotterdamse haven twee maanden geleden blijkt twee keer zo groot te zijn. Het Openbaar Ministerie meldde eerst dat het ging om 1500 kilo cocaïne. Nu blijkt het om 3200 kilo te gaan. Volgens het OM hebben de drugs een straatwaarde van 240 miljoen euro. De coke was bestemd voor Nederland en België. En er zijn nog twee mensen opgepakt, een Nederlander en een Belg, de hoofdverdachte in de zaak. In april werden er al vijf verdachten gearresteerd. De grootste vakbond voor cabinepersoneel spant een kort geding aan tegen de KLM. Volgens de VNC wil de luchtvaartmaatschappij zich bij de aanstaande reorganisatie... niet houden aan de regels die gelden voor collectief ontslag. En daardoor dreigen vooral oude stewardessen hun baan te verliezen, stelt de vakbond. Die wil dat de mensen die het laatst zijn aangenomen worden ontslagen. Er wordt al weken onderhandeld over de reorganisatie... maar door de coronacrisis is het nog niet duidelijk hoe die eruit komt te zien. De KLM overlegt ook met de overheid over staatssteun. 22 militairen uit Oorschot zitten thuis in quarantaine... in afwachting van de resultaten van een coronatest. Ook de rest van de eenheid is preventief naar huis gestuurd... om verdere verspreiding van het virus over de kazerne te voorkomen. Ruim 30 militairen hebben klachten die mogelijk duiden op een coronabesmetting. Van 13 militairen is inmiddels bekend dat ze niet besmet zijn. En een groot ongeluk vanmiddag op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is mogelijk ontstaan doordat één of meerdere bestuurders uitweken voor eenden op de snelweg. De politie is op zoek naar getuigen of beelden van dashcams. Bij het ongeluk waren twee vrachtwagens, een sleepwagen en een bestelbus betrokken. Twee mensen raakten zwaar gewond. De ravage op de weg is nog altijd flink. Het weer nog, vanuit het zuiden trekken de regen- en onweersbuien naar het noorden. Vannacht zo goed als droog, het koelt dan af tot een graad of 12. Morgen flink wat zon, maar later weer kans op buien met onweer. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zeker nu is het belangrijk dat we Nederland draaiend houden.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 Uh, steeds in of het uh, lijstje wat uh, gespeeld moet worden. Maar daar is de band ook wel. Maar moet ik uh, bij zeggen. Ik heb het over Black. Operator, Deze band die al sinds de thuismakersessies, sessies dat is, lange, dat is al een hele lange tijd. Zitten ze er gewoon stijf vast in. Ze zijn er niet uit te rammen werkelijk. Maar goed, ik vind het ook gewoon een geweldig nummer. En hoe vaker ik hem hoor, des te beter ik hem ook gevind. Dat zijn van die teksten... Die gaan er bij mij wel in. Zeker met deze band waar ik een enorm zwak voor heb. Gewoon omdat het lekker vuig en ook stevig klinkt. Black Operator... Met Desolation Blues. Uh, ze hebben al eens uh, een uh, album uitgebracht als ik het uh, goed heb. Dus, en daar staat dit uh, nummer ook op. Dus wat dat er gaat, uh, is het helemaal goed. We gaan nog uh, een aantal telefoongesprekken voeren met, uh, met een aantal mensen. Ik heb hier uh, het, uh, hij, hij het gewoon Black Operator. Nee, nee. Ja, wel. Zo heet, zo heet het album. Uh, nee, even weer terug naar het uh, verhaal uh, waar ik uh, was uh, gebleven. Straks gaan we praten met uh, Robert Zwijgman. Hij is uh, van Rowan uit Zaandam. Ze gaan uh, weer met een uh, nieuwe EP komen. En Part of Her is uh, de single uh, waar ze het uh, nu even mee gaan doen. Daarna uh, is het de beurt aan Lindy Jansen van Chasing Mavericks... Ook een band die, die we al in de aandacht hebben staan. Ook al sinds het moment dat we bezig zijn met de live uitzendingen. En dit is geloof ik alweer aflevering 6 of 7, dat we alweer met de live uitzendingen bezig zijn. En de telefoon is in ieder geval ons belangrijkste wapenfeit. Maar er zijn sommige mensen de afspraak vergeten. hè Wouter Mol. maar goed, uh, we gaan het uh, zo uh, misschien uh, straks nog wel een keer proberen. Uh, maar Lindy Jansen gaat dan nog wel uh, uitleg geven over What Now See How. Dat is uh, het album waar de Chasing Mavericks het uh, mee... Uh, ja, die hebben dat, uh, de, hebben dat een tijdje terug alweer uitgebracht uh, in de WK. Ik heb er uh, twee nummers, heb ik ervan. En Nam, ga ik alvast beklappen, die gaan we straks uh, draaien. Natuurlijk ook nog nieuw materiaal, want we hebben nog uh, de band Hoofs, of Hoofs, hoe je het maar noemen wilt... Ja, en weet je wie erachter schuilen? De Tiger Pilots. Ja, ik zal het hebben, heel rustig zeggen, want die jongens die willen daar uh, weinig rugbaar uh, geven. Maar het is hetzelfde verhaal als Glaswolf. En die staat ook op het lijstje. Dus ik zou zeggen luisteren, want uh, we hebben nu hebben we nog uh, deze dames. Die ook nog meegedaan hebben aan, aan datzelfde festival wat uh, Marcus en ik verslaan. Namelijk de Robacda wordt. Maar de dames uh, Bruinhof uh, resideren in Breda tegenwoordig. Hier is Leuna, maar terrified. ...over bands die een doorstart hebben gemaakt. Deze was dat ook. Oorspronkelijk was het de Aspen James... ...maar ze zijn met een stijlbreuk bezig geweest. En dat is de reden waarom ze nu Glasswolf heten, Ze komen nog steeds in Zwol hoor. Het zijn nog steeds dezelfde bandleden... ...maar het is allemaal een stuk, stuk steviger geworden. Ja, dan moet je dus ook je naam van je band veranderen. En dat hebben ze dus ook gedaan. Blown Apart was dat. Daarvoor hoorde je Terrified van Leuna. We gaan er nog eentje doen en dan gaan we praten met Robert Zwijgman van Rowan. De, de EP van Rowan komt eraan. Maar tot die tijd hebben we ook nog iemand die ik een aantal weken geleden al eerder in de uitzending heb gehad. En voorgesteld had waarom gaan we niet een soort livestream maar dan dat je het dan op een gegeven moment moet betalen om de stream te kunnen zien soort piepshow. Maar goed, uh, zij was er wel best wel voor en uh, er zijn er nog een aantal maar of het technisch ook nog haalbaar is dat is vers 2. Maar goed we gaan nog eventjes terug naar dat uh, gesprek en terug naar het moment dat we deze aankondigden. Want dat was toen de nieuwe single van Friedeline en nu is, is hij al een tijdje bezig. I've come to know it well here on the inside of my shell where the air is different and here as I walk. Ik zei dat hij al een tijdje bezig was, maar dat was, uh, dat was dan natuurlijk al de single, maar hij is een tijdje onderweg. Dat is wat ik eigenlijk uh, wilde zeggen met de single van Friedelijn. Friedelijn van Pol heet ze geloof ik voluit en uh, dit is een, een nummer wat uh, wel een week of wat draait inmiddels. Truth or Dare, ik geloof wel uh, dat we hem drie of vier weken al uh, op het lijstje hebben staan. En eh, dit zeggende, kan ik dit waarschijnlijk ook wel gaan gebruiken in de, het ochtendprogramma tussen 10 en 12. Dus wellicht dat hij daar ook nog een keer eh, voorbij gaat komen. Het is bijna, bijna, en als ik het nu zeg, is het tien voor half tien. En dan is, heb ik het eh, mooi om de kop af eh, rondgebreden. Ga ik praten met eh, Robert Zwijgman van Rowan. Goedenavond. Goedenavond, hoor. Ja, want uh, dat gaat ook nog even een uh, tijdje terug. Ergens in 2011, 12, kan ik me nog een zondagmiddag herinneren... ...kwam jij nog eens een keer binnen binnenzetten met uh, Jacqueline Neslo en met Leon Paul Palmen. En toen hadden jullie nog een echte studentengroepje Beestwaar genoemd, toch? Ja, dat, is, dat klopt inderdaad. <laughs> ja, dat is inderdaad alweer een tijdje terug. Ja, ik denk, ik denk zo, zo waren al, denk ik, acht, uh, negen jaar terug. Ik denk ja. dat dat uh, wel uh, zo lang uh, wel uh, gaat uh, duren. Maar goed, uh, je bent uh, ook wel wat uh, wijzer geworden. Want je bent wel muziek uh, blijven maken, maar totaal niet wat uh, afgeleid is van Bees wat je, wat je toen wel hebt uh, gedaan. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja, ja. nee, ook kijken... Um... Uh, sinds, kijk, uh, sinds het consortium cool natuurlijk heel veel, uh, veel dingen gedaan mm. en, uh, en op het consortium cool heb je natuurlijk heel veel diverse projecten, projecten met uh, natuurlijk heel veel uh, collega muzikanten zeg maar ja. en, uh, en daarna ga je ook een beetje kijken van nou even okay, waar, waar, ligt, waar ligt mijn hart en ik ben eigenlijk na het consortium cool ben ik me meer gericht op produceren ook en uh, ik in gaan verdiepen. Ja. Uh, naast mijn gitaar uh, gebeuren en mijn songwriting gebeuren, zeg maar. Ja, ja. Uh, en, en eigenlijk is daaruit de, de, de samenwerking die uh, met Vier ook ontstaan, is eigenlijk. Ook eigenlijk we zijn ook vrienden vriendin en we mm. uh, uh, zochten elkaar het muzikaal ook eigenlijk best wel op. En we zijn eigenlijk samen begonnen met schrijven. En, mm. Eerder zei je al van. Uh, hè, vroeg je af of hij al meer muziek heeft uitgekomen? Ja, dat vroeg ik me af. Ja. Voordat we de uitzending ingingen. Juist ja, al even bijpraten met de luisteraars. Uh, want uh, ik vroeg me af. van... Ja, het klinkt zo ver dat, dat ik denk van. Jullie hebben al een hele lijst met EP's. Maar er uh, komt pas nu de echte eerste EP aan. Uh. Ja, klopt, ja. Het ja. ja, is. Uh... Uh, wat ik zeg, we zijn, we zijn gaandeweg eigenlijk samen gaan, gaan schrijven en, en, en mm. zelf gaan produceren eigenlijk. Mm. Uh, Sofie speelt op Harp en ik speel Alex en we wilden kijken hoe we die uh, elementen van die beide instrumenten uh, ja, konden verwerken. Uh, en eigenlijk ook hoe we dat live konden brengen, maar tegelijkertijd ook een, een, een, een soundcore neerzetten die we ook in de studio mooi kunnen vastleggen. Ja. Uh, ja, op een, een beetje originele manier. En, uh, ja, dat... dat heeft gewoon tijd nodig gehad. Ja. Een beetje, voordat we nou echt hadden van Oké, okay, dit willen we uitbrengen. En, en we zijn vorig jaar begonnen met de opnames van deze EP. Mm. En, en ja, een jaar later is het, uh, is het zeg maar klaar. Dus, ja. zo, zo uh, je hebt er in ieder geval de tijd voor genomen. Want uh, Hunting in the Dark vond ik al uh, een mooie single. Daar zat ja. al dat, dat mysterieuze zat er al in. Albufani, ja, die heb ik even gemist. Maar ik ga ervan uit dat die ook wel op die EP komt te staan. Dus, uh... Ja, dat is inderdaad het uh, ja. vierde liedje. Ja, zie je, dat is mooi. Want dan hoef ik, dat, uh, dan hoef ik hem niet uh, los nog een keer aan te schaffen. En dan kan ik hem gewoon op de EP meenemen. Uh, uh, dus uh, ja, zo werkt dat dan. En uh, deze, die, die gaat uh, het voorlopig even, uh, dan even doen, geloof ik toch? Die we zo dadelijk uh, gaan draaien. Ja, ja. klopt inderdaad. Ja. Ja. Ja, we hebben het liefst, wij hebben we hebben eigenlijk... Uh, uh, we houden ook heel erg van fotografie en, en, en filmen, zeg maar. En dat is mm. namelijk die video. vindt dat leuk om te doen. En we maken ook onze eigen clips. Mm. En voor Pariver zijn wij. We zijn afgelopen zomer. Uh, we houden ook ontzettend van, van uh, erop uit trekken. Mm. En zijn we in de Franse Alpen geweest. En tijdens een hike die we deden. We hadden de camera wel bij ons. Eigenlijk voor gewoon mooie foto's. Maar mm. omdat het zo mooi uitzag was. En we wilden daar gewoon mee, uh, hebben we daar eigenlijk uh, spontaan de, de clip uh, van Pardegger gefilmd. Hm. En, uh, en die komt uh, volgende week uit. En, uh, en vandaar dat ik dacht, nou misschien is zo leuk om deze alvast te laten horen aan de mensen die uh, aan het luisteren zijn. Ja, ja want, uh, nou ja, Hunting in the dark. Uh, de, de, je, je kwam er zelf mee. Maar uh, ik, vond het, uh, ja, ik vind het altijd leuk als er uh, oude bekenden ineens uh, weer uh, opduiken. Ja, en en uh, zo is het ook van: uh, he, uh, houdt het lijntje warm en dan komt het altijd wel weer goed. Nou, dat is bij deze dan ook uh, gebeurd. Uh, je op Jullie opereren uit Zaandam, Is het een uh, lekker popklimaat daar? Uh, is lekker op klimaat. Uh, doorgaans, kijk, Zaan Zaandam heeft wel een bepaalde uh, status als het gaat bijvoorbeeld om de blues scene. Dus dat is mm. iets wat in waar ze Dan wel bekend om staat. Uh, mm. Dat is niet precies wat wij doen natuurlijk. Maar nee. hij heeft dus wel een bepaalde. Uh, ja, bepaalde muzikale roots uh, zitten. Mm. En op zich wordt er best het een en ander gedaan. in de het Zaan Dan, we hebben het poppodium De Flux. Mm. Um, die eigenlijk ook gewoon een doorstel heeft gemaakt. Mm. Um, dus ik denk dat we dat relatief we best wel goed doen eigenlijk. En ik denk ook dat we in de loop van de, van de jaren... ...best wel ons opnieuw op de kaart hebben gezet. En helemaal met, met Amsterdam dus gaan het uit, uitdijen is. Dat we ook wel wat meer uitwijken naar Sandam en... Dat, dat, gaat, dat komt ook uiteindelijk de cultuur en muziek ten goede in, zou ik denken. Dus uh, ja. ja, ik heb dat gevoel dat het zich in uh, stijgende lijn in zit eigenlijk. Ja. Ondanks dat het nu eventjes op de gat ligt voor het ja. corona gebeurt. Ja, maar goed, uh, dat uh, verschaft dan ook weer de mogelijkheid om uh, creatief uh, te zijn... en misschien weer nieuwe nummers uh, bij uh, uh, uit te gaan brengen. Dat ja, soort uh, dingen, denk ik. Toch? Of niet? Ja, nee. Dat, dat, dat is, dat is, uh, het is wel grappig dat je dat zegt. Want wij waren dus eigenlijk in een heel andere mindset bezig toen dit virus uitbrak. Wij waren bezig om onze muziek aan de man te gaan brengen. En niet per se bezig om te gaan schrijven en uh, nieuwe muziek op te gaan nemen, want dat ja. Ja, hadden we juist net gedaan. Dus, ja. dat wel. dus eigenlijk kwam, die, kwam het, bij timing kwam het, het virus, dat zal ongetwijfeld voor heel veel mensen zijn. Ja. Maar voor ons kwam het eigenlijk heel onhandig, omdat we eigenlijk niet echt daarmee bezig waren om onszelf juist, we hebben onszelf juist afgelopen jaar al wat weer opgesloten, zeg maar, om, om te schrijven en op te nemen en zo. En nu wilden we het juist naar buiten gaan brengen en toen... We hebben daar een stokje voor gestoken. Ja. Dus, uh, dus in dat opzicht, uh, hebben we, op zich, we zijn het is wel zo dat we dat we in de tussentijd ook bezig zijn geweest. En ligt ook wel al, intussen alweer een tweede EP, mm. praktisch klaar. Mm. Dus we willen ook wel we willen wel een beetje uh, de vaten achter zetten, om het zo ja. maar te uh, noemen. Maar we laten eerst eventjes deze EP zijn werk doen en mensen een beetje kennis maken met, uh, met wat wij doen. Want uh, wij zijn er, dus, uh, hey, we zijn er heel bekend mee met, met onze, onze eigen muziek natuurlijk, mm. en wat we willen en hoe we willen klinken. Mm. Maar het is voor de mensen natuurlijk weer wat, uh, weer wat nieuws. Dus uh, ja, laten we uh, rustig kennismaken En dan uh, door naar het volgende, zeg maar. Ja, ja, zullen we dat dan maar doen? Part of her. En uh, daar alvast uh, de kennismaking mee, uh, mee maken. Naar, uh, naar het luisterpubliek. Ja? Oké, okay, hier komt hij. Dat is uh, de nieuwe van Rowan met Part of Her.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 Wildfire through my body the view as i run to you try not to listen to her voice while she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 dat was er. Willemijn de Boer met uh, doorgaan. En daarvoor part of her van uh, Rowan uit Zaandam. En Willemijn de Boer die komt weer uit, uh, ja, uit het Westland. Uh, een beetje uit uh, de buurt van Soetermeer. Daar uh, schijnt ze uh, te huizen. En uh, we hebben er uh, gespot op een gegeven moment bij een assortiment van showcase... Van Dare Run. daar zat zij achter. En op een gegeven moment was zij daar bezig om haar EP aan de man te brengen. Zodoende ben ik aan de muziek van Willemijn de Boer gekomen. En dan blijkt het ook weer een kringetje te zijn... waar onder andere Low Edit Sound System weer deel van uitmaakt. Ja, kijk, zo is die muziekwereld dan weer heel erg klein, wat dat er gaat. Vijf minuten over half tien. Nou, het is al bijna zes over half tien... Uh, hadden we vorige week hadden we Joan van Penthouse. Nee, Penthouse heet de band die me schrijft Penthouse. En dan ook met uh, twee keer A. Dus dat uh, is een aardige verschrijving in ieder geval. Maar uh, dat hebben ze denk ik ook uh, bewust uh, gedaan. En een beetje schurende rock kan je eigenlijk zo. Een beetje alternatiefachtig achtig En misschien nog wel een beetje in de buurt van grunge. Uh, Penthouse en I'm not your bunny honey. om deze tijd hadden we dus haar, deze dame aan de lijn. Joan, de Bruinkops, zo het voluit van Penthouse. I'm not your... En dan staat er Bunny Honey, maar ik had er Honey Bunny van gemaakt... en toen werd ik gecorrigeerd in ieder geval. Uh, een van die bands die uh, on, met ons dan uh, in verbinding stelt... ik moet het even misschien netjes zeggen... die ons even benaderd heeft via de mail of wat dan ook... Ja, die, die zijn dan in een keer gewoon ontdekt. Want dat krijg je ook. Dat zijn de positieve kanten van een C-virus... die rondwaart door het land. Want ineens denk je... Jee, ik heb, er zijn zoveel bands dat we, dat, dat we dan dat we wel eens overheen kijken. En een van die bands is de Chasing Mavericks. En daarvoor hebben we Lindy Jansen aan de telefoon. Goedenavond. Hoi. Hoi. Want uh, jullie waren zo brutaal... om toch even te laten horen... Want Ja, wij zijn er ook nog... Ja, dat klopt ja. <laughs> dus dus uh, Wait Now, See How. Dat is uh, het album wat jullie hebben gemaakt. Maar volgens mij is dat al een tijdje uit. Ja, we hebben het uh, begin maart uitgebracht. Echt ja. een paar dagen voor de, voor de lockdown. Dus wat dat betreft uh, niet zo heel goed getimed. Maar ja, dat konden we niet. Uh, Voorzien? Ja, dat is, dat is het meest sneuier, denk ik, altijd uh, wat er dan ga, kan gebeuren. Dan, ja, ik eh, ken ook nog iemand hier, een, een zandwoord, die had op een gegeven moment, als Wendy Moore, die had uh, ja, we gaan een clip offline zetten en dat gebeurde precies in het weekend dat het de, de horeca ineens moest dicht, uh, de tenten dicht moest gooien. Ja, dan, dat, dat voorzien je dus niet. Dus dat is met jullie precies hetzelfde verhaal. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. ja. Is dat nou niet, uh, ja, hoe, hoe zitten jullie er dan bij? Ga je dan uh, met zak en as uh, zitten? Denk het niet, hè? Nee, nee, dat niet. We hebben in ieder geval nog wat uh, optredens gedaan al in het kader van de release. Maar de echte cd-release in onze hometown die is uitgesteld. Maar ja, uitstel is geen afstel, dus uh, dat komt na de zomer helemaal goed. Ja, ik heb twee nummers, Nump ja. en die andere, Star, weet je geloof ik. Ja, ja. ja. Dus uh, hoeveel nummers staan er eigenlijk op op dat, dat, uh, op dat album? Uh, ik geloof tien. Tien? Ja. Ja, uh, uh, uh, is dit jullie eerste album wat jullie uit hebben gebracht? Wel in de huidige formatie. We ja. hebben um, ja ik denk vier jaar terug, misschien vijf jaar terug, ook een album uitgebracht. Ja. Maar um, met de drummer die we nu hebben is dit het eerste album. Ja, zit er daar, want ik ken jullie dan sinds een paar weken, maar zit daar verschillen in dat, dat, dat uh, Ja? dat? Ja. Ja? Ja, je bent ook gewoon langer uh, bij elkaar als band, dus dan um, ja groei je wel en de muziek wordt wat, wat gelaagder, wat breder. Mm. Het eerste album was wat punkier mm. en nu is het wat, wat ja, breder, ja. gelaagder, zit meer in. Ja. Er, er, er zitten meer stijlen in, uh, in ja. verwerkt eigenlijk. Uh, is dat ook meteen uh, uh, wat, wat, wat jullie kunnen? Want uh, <coughs> hè, we, we, we, dat jullie nergens voor schuwen om uh, alle stijlen dan toch een beetje aan te pakken? Ja, absoluut. We gaan het experiment niet, uh, niet uit de weg. Dus mm. We hebben ja, altijd, altijd rock, maar rock is heel breed. Dus mm. We hebben rustige nummers, nums bijvoorbeeld, maar we gaan ook... Uh, ja, we vliegen ook uit de bocht zeg op een positieve manier. Ah, dat is, uh, dat, daar houden we van, weet je. Ja. Lekker uit de bocht uh, vliegen. Ten slotte hebben we hier ook een circuit in de achtertuin zitten. Dus ja, uh, ja, ja toch? Ja. Ik bedoel, de ja. me metaforische dat kan dat niet. <laughs> <laughs> denk ik. Um, uh, nou, uh, hebben wij hier een, uh, ja, een, uh, een programma leider uh, rondlopen. Die komt uit een domstad. Jullie ook, hè? Ja, zeker. Ja, zie je. Ja. Dus uh, is, dat, uh, is dat nou een uh, leuke stad om uh, muziek uh, te maken? Ja zeker, er gebeurt wel veel. Er zijn wel uh, ja, een debate zo'n dus alternatief uh, ja, café, podium. Uh, we hebben er ook een tijd gerepeteerd met mm. de fans, we hebben nu onze eigen ruimte, dat is ook fijn. Ja. Maar ja, dan heb je echt een mooi podium waar alternatieve muziek wordt geprogrammeerd. Je hebt meerdere dingen waar uh, alternatieve muziek wordt uh, geprogrammeerd, dat is leuk. Ja, eh, ik kan met je gaat door, dat is eh, ook ja. zo'n plek. Maar, dat ja, maar ja, zijn jullie daar geweest in Cargo Door? Dat is zo, zo gewelf, weet je. Dus... Nee, nee, daar hebben we nog nooit gespeeld. Niet? Nee, maar volgens mij is dat echt wel wat voor rustige muziek ook. Oh. Uh, dan weer te luid voor. Uh, nou ja, goed. Uh, ik denk uh, dat, uh, nou ja, een beetje, uh, een beetje gepaste zettingen. Het is een ja, beetje spannend goed. toch? Zo keer. Ja, gewoon uh, uitproberen. Gewoon... Uh, Hein, een soort... Kamerorkestje uh, worden we dan op een gegeven moment... Uh, ja. met, <laughs> ik stel me wat voor. Uh, maar goed... Uh, ik weet dat Van Piekeren komt er vandaan. Uh, ik weet dat uh, daar... Uh, Lisette Vink komt daar vandaan. Dus dat zijn, uh, er zitten toch nog wel wat, uh, wat mensen die daar... Uh, nou, Emil Landman bijvoorbeeld... komt daar ja. ook vandaan. Dus het, uh, er, zit, uh, er zit toch wel uh, veel muziek in Utrecht, denk ik. Joe Marchis ja. om maar wat te noemen. Ja... ja. Uh, even over de, de nabije toekomst. Komen er nog uh, singles van dit album af? Uh, singles weet ik niet, want we hebben nu al uh, deze uh, die jullie ook gedraaid hebben uitgebracht. Ja. We gaan na de zomer nog een, ja, een feestje geven, ter ere van het uh, album. Ja. En uh, ja, ondertussen hebben we vorige week voor het eerst sinds de lockdown weer gerepeteerd en we hebben heel veel nieuwe ideeën, dus dat, ja, er komen ook wel weer nieuwe opnames aan. We, nou, we zullen... Maar, ja, we zullen het uh, mee gaan maken in ieder geval. Ja. Zullen we dan uh, Nump uh, maar nog eens een keer gaan draaien. Het openingsnummer van uh, Wait Now, See Now van jullie. Ja, lijkt me leuk. Gaan we dat uh, nu uh, doen. En hier is die Jason Mavericks. En het nummer NAMP van Wait Now, See Now. Uh, en dat uh, bracht de tijd op 10 voor 10. Uh, toegekomen aan een van die uh, bands die een doorstart heeft uh, gemaakt. We kennen ze onder andere van de Tiger Pilots. Dat was hun eerste naam, maar nu heet ze Hoofs. En toepasselijk, want uit de bocht vliegen, dat gaat natuurlijk hier heel erg uh, leuk worden. Hoofs met crash. I was in your hair.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 En dat was het. Dus de, de ubericht met Burkina San Francisco. Of Burkina Francisco. Komt van de EP Kommen en fetchby. Bij elkaar opgeteld hebben ze denk ik genoeg voor één album opgeleverd. Met de, de frontvrouw Donata Kramors. En daar gaat het volgende week over. De vrienden van Alternative FM. Want zij komt met een nieuwe single. En die gaat onder haar eigen naam. Uh, uitgebracht worden. en We gaan eens, uh, sinds lange tijd weer eens even uh, yeah, uh, wat, uh, wat vragen, want dat is uh, wel een hele lange tijd geleden dat ik Donata nog eens een keer het een en ander gevraagd heb. Uh, de laatste keer was het uh, met, uh, denk ik met deze periode en met No Soyo nog, toen dat uh, net uh, begon. Maar ze heeft uh, dus nu ook haar eigen nieuwe single uitgebracht. Uh, we sluiten af, uh, vrienden, met uh, deze van Alaska. Met een knipoog in de richting van Ennio Morricone van het album Prospero, The Prophet. Straks veel plezier, want het is een beetje in het verlengde met Nash speel, Want het is ook hier en daar een beetje country wat, uh, wat je terug hoort. En dit zijn dan dus de laatste klanken van uh, deze Alternative FM die drie uur heeft uh, geduurd. Ik zeg tot volgende week, dag! Oh, come on, people, join our Let's be friend, our city. Up the west, there's the promised land. Is where we go, cause it's where we're from. Don't fill the skies filled with birds, singing my words to the beating of the mountain's heart. And when I descend from the top to read it in and talk, I show the meaning of the words set in stone. strange?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 Every night I spend the future